En dat doen we in het hbmz museum van 7 tot 9 op maandag. Het thema is bekend. De dagen zijn bekend. 31 juli 1 en 2 augustus. Daar moet het allemaal op gebeuren. De vaste hoogtepunten zijn neem ik aan een parade en een eindfeest. Ja, dat ligt u